1 uur. Het NOA Journaal. Lizeland Thomasen. Honderden mensen zijn het slachtoffer geworden van fraude met belastingtoeslagen. De Belastingdienst bevestigt een bericht daarover in NRC Next. Het was lange tijd mogelijk om met de eigen DigiD bij de Belastingdienst de gegevens van anderen te wijzigen. Fraudeurs hadden hiervoor alleen de naam, geboortedatum en het burgerservice nummer van iemand nodig. Ze veranderden dan bijvoorbeeld het rekeningnummer waarop toeslagen voor huur, zorg of kinderopvang binnenkwamen. Sinds een paar maanden kan dat niet meer. Mensen kunnen nu alleen nog met hun eigen DigiD hun eigen... Ge gegevens wijzigen. Het kabinet is in aanvaring gekomen met het Centraal Planbureau... over de berekeningen voor het persoonsgebonden budget. Vorige week concludeerde het CPB dat de bezuinigingen... die staatssecretaris Veldhuizen van Zanten wil doorvoeren... veel minder opleveren dan verwacht. Verslaggever Wilco Boom. Ruzie is een groot woord, maar het is in elk geval zo... dat de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken... de secretaris-generaal, een brief heeft gestuurd naar CPB-directeur Teulings. En dan gaat het om die waarin onvrede wordt geuit... over de, de gang van zaken van vorige week. En dan gaat om die berekeningen van het CPB over het persoonsgebonden budget... maar ook om de wijze waarop die naar buiten zijn gekomen. Het CPB wordt onder meer verweten dat de resultaten zijn gepubliceerd... zonder het kabinet vooraf in te lichten. Striptekenaar Mink Oosterveer is om het leven gekomen bij een motorongeluk. Dit jaar kreeg hij de stripschapprijs voor zijn hele oeuvre... vertelt stripjournalist Michael Minnebo. Het was echt een tekenbeest die uh, een van de weinige realistische stripmakers... die wij, of iemand die dus realistische stijl aanhangt uh, in Nederland... En daarvoor kreeg hij onder andere ook de prijs. Hij is begonnen in krantenstrips voor de Telegraaf. Onder andere Zodiac en Nicky De Laatste jaren werkte Oosterveer aan avonturenstrips in het stripblad Eppo. Hij verongelukte zaterdag op de ringweg bij Dordrecht. Mink Oosterveer is 50 jaar geworden. Bij een aardbeving in het noordoosten van India... zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Het exacte dodental is niet bekend. De beving had een kracht van 6,9 op de schaal van Richter... en was het hevigst in Nepal en Tibet. Maar de schokken werden gisteravond ook gevoeld... in New Delhi en Bangladesh, ongeveer duizend kilometer verderop. In bergdorpjes in de Himalaya raakten honderden mensen gewond... door instortende gebouwen en vallend puin. Ook is op veel plaatsen de elektriciteit uitgevallen. Het weer, stapelwolken, ook zonnige perioden. Plaatselijk komt nog een lichte bui voor. Het wordt een graad of 17. Vanavond op de meeste plaatsen droog. AMDB verkeersinformatie. Er staan nog files op de A4, de naag richting Amsterdam, tussen Leidsenam en Zoeterwouderdorp. dorp 2 kilometer. De, de linkerrijschok is daar dicht, daar zaten de auto stil. Op de A12 de naag richting Utrecht tussen de knopende Oudrein en Lunette 2 kilometer. A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouwer ook twee. En op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Everding en Hagenstein twee kilometer. Koken? Dat is mijn lust en mijn leven. Mmm, oké. Okay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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Hangt FNV-voorzitter Agnes Jongerius vandaag aan een zijde draadje... en knipt die andere vakbondsleider, Henk van der Kolk, dat draadje door... Hoe moet het verder met het interne glazen daar bij die vakcentrale? oud vicevoorzitter Ella Vogelaar zometeen met de antwoorden. Nieuwe drugs, speciaal voor Alzheimer-patiënten, de wietpil. Het studentenleven valt anno 2011 nog steeds niet mee. Ik, eh, ik ben gewoon niet zo'n slaper, maar wel in de ochtend. Ik kan heel goed opstaan, dus, uh, maar ja, niet altijd. En de ochtendhumeur van Henk Westbroek, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro, Goedemorgen Nederland. Spannende dag vandaag voor de FNV, want vandaag komen de bonden... voor de laatste keer bij elkaar om te praten over het pensioenakkoord. FNV-bondgenoten en cabo steunen het nog steeds niet, dat akkoord. Het zijn de twee grootste bonden binnen de vakcentrale. Maar dit weekend stemde de FNV-bouw voor. En daarmee is het akkoord, mm, ja, in feite wel besloten. Want er is een meerderheid. Ella Vogelaar, goedemorgen. Goedemorgen. Voormalig minister van Wonen, Wijk en Integratie... maar ook voormalig vicevoorzitter van de FNV. Dan moeten we eerst even die krachtenverhoudingen... binnen de FNV op een rijtje zetten. Want die twee bonden die ik net noemde... bondgenoten en Abfacabo zijn de grootste bonden... hebben op zichzelf qua ledental 60% van laten we zeggen, de achterban. Dus dan zou je zeggen dat is een meerderheid... maar niet in de stemverhoudingen. Hoe zit dat precies? Nou ja, kijk, er zijn uh, 19 aangesloten bonden bij de FNV. En om te zorgen dat die twee grootste niet altijd uh, zomaar vanzelf hun zin door kunnen zetten, hebben ze dus een derde bond nodig. Om qua stemmenaantal ook echt de meerderheid uh, te krijgen. En dat is FNV-behandeling. Dat betekent dat ze FNV Bouw is dat geworden en die heeft de doorslag gegeven... naar een jaar voor het pensioenakkoord zoals dat er nu uiteindelijk ligt. Ja, en tegelijkertijd zegt iedereen die van de kolk gaat het niet opgeven. Dat is de voorzitter van bondgenoten. Uh, en uh, dan heb je dus een interne machtsstrijd. En dan komt ook de positie van de voorzitter van de vakcentrale... Agnes Jongerius op het spel. Klopt dat? Ja, dat zou kunnen. Als je afgaat op de berichten, dan lijkt het inderdaad... dat ze op ramkoers liggen, zowel bondgenoot als Avacabo. Ik vind dat niet verstandig. Ik zou ze juist tegen ze willen zeggen, uh, vier je succes. Ik bedoel, uh, dat moeten zij als geen ander weten. Dat je soms aan de onderhandelingstafel niet verder kunt komen. En dat dan door maatschappelijke druk je nog net er een paar stapjes uh, bij weten te realiseren. Als je kijkt hoe dat proces de afgelopen jaren is gegaan... is dat dus ook zo gegaan. Ja. Agnes Jongerius heeft onderhandeld, heeft een bepaald resultaat binnengehaald. En door de opstelling van uh, bondgenoten Abfacabo en ook de bouwer lange tijd... is het gelukt om een aantal substantiële verbeteringen... in dat pensioenakkoord te realiseren. Ja. Maar u zegt, vier het succes. Van der Kolk zegt, er is helemaal geen succes. Want ik ben gewoon tegen. Klaar. Ja, nou ja, dat, uh, hij, dat begrijp ik dus niet van hem. Want hij weet net zo goed als ik... hij is jarenlang gepokt en gemazeld in de vakbeweging. Hij weet dus dat je met onderhandelingen... dat je niet uh, alles wat je zou, graag zou willen... er ook uit kunt krijgen. Dat ja. is één. Ja. En twee is, uh, zij kunnen natuurlijk zelf nu ook... straks aan de CAO-onderhandelingstafel nog weer extraatjes uh, met werkgevers afzien te spreken... om als ze dan vinden dat er nog meer dingen moeten gebeuren. Dus, dus u uh, zegt eigenlijk uh, met zoveel woorden... Uh, van de Koller, klep dicht je hok in... en doe het maar op je eigen niveau aan de onderhandelingstafel. Ja, ik denk nu dat deze fase is gekomen. Ik heb hem echt gesteund in uh, dat er nog meer gerealiseerd moest worden... voor uh, met name de lagere inkomens. Uh, en Dat zijn meestal mensen met zware beroepen en mensen die ook eerder overlijden dan de gemiddelde leeftijd. Dus je kan, dus zou kunnen zeggen min, minder van hun pensioen profiteren... dan de midden- en hogere inkomens. Dus dat was een hartstikke terecht punt. Maar als je ziet van waar ze gekomen zijn... van 6% naar nog anderhalf procent, zoals nu de voorlopige berekening zijn... Uh, achteruitgang, dan is daar een enorme stap gezet. Het tweede was dat hij steeds riep van... er is een casino-pensioen. We moeten zorgen dat die pensioenfondsen zich niet rijk gaan rekenen... en dat de deelnemers de rekening moeten uh, betalen. Ja. Als ik het goed heb begrepen, is daarvan gezegd... er moet een soort minimum... Uh, re uh, rekenformule zijn waarmee ze mogen rekenen over wat de waarde van het pensioenfonds is. Ja. Nou, dus is het tweede wat binnen is gehaald. Ja. Als we er even realistisch naar kijken, dan is er dus een meerderheid binnen die vakcentrale. Bovendien heeft de Tweede Kamer het in feite al afgetikt met de minister van Sociale Zaken, Henk Kamp. Dus waar gaat het eigenlijk allemaal nog over? Nou ja, uh, kijk, dat, het, het gaat natuurlijk wel ergens over. Dat moet je niet onderschatten. Ik bedoel, uh, het gaat over de pensioenvoorziening van ja. alle werkende Nederlanders. Maar de afspraak en, is al gemaakt. Boel, uh, ja. het, het, het, het, het, boel, de politiek ja, is er al in, bij meerderheid ja, uh, mee eens. De, de meerderheid ja, van de vakcentrale daarom, is het er mee eens. Dus, dus waar gaat het vandaag het, over? Daarom vind ik het dus ook niet verstandig... Uh, dat ze zo doorgaan om nu op deze ramkoers te, te blijven vasthouden... Ja. En uh, ja, zeg ik dus, uh, teken, uh, haal binnen via je succes en ja. zeg van... nou, op de punten waar we nog ontevreden zijn... gaan we aan de uh, CAO-tafel wel verder. Ja, als, de blijf, als de eistijd blijft voortduren daar intern... kan Van der Kolk dan nog aanblijven als voorzitter van bondgenoten, vindt u? Ja, weet je, ik vind het zo onverstandig om uh, alleen maar over die poppetjes uh, te hebben. Ik maar het hoop zijn de dat ze zo wijs zien. zijn... Ja, maar ik hoop dat ze zo wijs zijn uh, dat daar niet uh, op toegespitst wordt. Want uh, daar los je het probleem niet mee op. Er zijn gewoon inhoudelijke verschillen. Dat is ook helemaal niet verkeerd in een organisatie die zo groot is als de FNV. Ja. Maar je moet op een gegeven moment wel realistisch zijn en zeggen... van komen we op dit moment in deze fase uh, rond dat pensioenakkoord nog verder. Ja. Dan is mijn conclusie niet... Nee, u zegt dus de boel bij elkaar houden in navolging van uw grote roerganger uh, Job Cohen, zal ik maar zeggen. In, althans, de, de politieke leider van uw partij. Tenminste, is uw partij nog steeds, of niet? Dat is absoluut nog mijn partij. Ja. Maar ik vorm mijn oordelen zelfstandig, hoor, zoals ah. u misschien weet. Ja, ik bedoel, weet ik, anders ja. dan, uh, had ik niet uh, dat Op... conflict met mijn eigen partijleider, de vorige weliswaar. Ja, dat was Wouter gehad. Bos, ja. Uh, ja. Uh, wat bedoelt u? Ik, ik, uh, ik formuleer mijn uh, eigen oordelen zelfstandig: dat u hem niet als grote roerganger ziet, Rob Cohen? Nou, ik denk niet in dat soort termen. Ah, goed. Uh, nou ja, ik vraag het. Uh, zeker ook tegen de achtergrond van dit pensioenakkoord. Want uit een penning van Maurice de Hond is nu weer gebleken... dat de Partij van de Arbeid twee zetels is gezakt. En dat komt mede door het pensioenakkoord. De, ja, en de Partij van Arbeid steunt de, het akkoord. Dus ik dat, heb ook gezien inderdaad uh, dat uh, er enorm veel negatieve reacties uh, op de PvdA-site uh, staan over uh, de opstelling van de PvdA en het pensioenakkoord. En dat betekent dus dat Job leiderschap moet tonen en dat hij uit moet leggen waarom dit belangrijk is. Ja, en, doet u dat uh, genoeg, vindt u? Nou, dat, dat, ik, ik vind dat hij op dat punt uh, met wat meer passie en gedrevenheid uh, dat zou moeten doen, want dat is cruciaal. Goed. Uh, woensdag en donderdag zijn de algemeen politieke beschouwingen in Den Haag als reactie op prinsjesdag de miljoenennota en het hele schrikken, zal ik maar zeggen. Daar verwacht u dus veel van hem? Absoluut. En anders? Uh, ik heb dat al eerder uh, tegen hem gezegd. Dit jaar uh, is cruciaal voor zijn positie. Hij en als heeft hij dat in een uh, niet goed lastig doet, jaar he? achter de. Nou ja, dat, dat bedoel ik, ik denk niet in termen van. Uh, nou ja, dan, dan is het moeilijk voor hem om die positie van partijleider en oppositieleider uh, echt vorm te houden. En dan moet hij daar zelf over nadenken wat dat betekent. Ja. Ik gun het hem van harte, want inhoudelijk sta ik gewoon. 100% achter de lijn uh, die, die hij uh, uitzet. Maar hij moet het echt ervoor gaan. Goed, en dat geldt dus ook voor, de, uh, uh, voor Agnes Jogerius en voor Henk van der Kolk. Ik wou zeggen de heren, maar dat zijn ze niet. <laughs> dame en nee, her. er zit uh, en, gelukkig een dame bij. <laughs> Precies. Ja, dus een belangrijke dag voor uh, deze twee en een belangrijke week voor Job Cohen. Ik dank u zeer. Ik heb meer dan zes jaar over mijn studie gedaan. Tempobeurs, langstudeerboetes, studieschuld. Je moet er natuurlijk wel altijd bij blijven verwerken, anders lukt het gewoon niet. Studeren is geen feestje meer. Ja, de wanhoop is in Amsterdam best groot. Studenten zonder centen. Deze week in Cairo, Goedemorgen Nederland. Het vet is er echt wel af. Ja, studeren is er niet gemakkelijker op geworden. De tempobeurs, studieschuld en afstudeerboete hangen als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de student Sander Bartling. Vroeg zich af wat er precies veranderd is sinds hij zelf ging studeren. En dat is inmiddels alweer twintig jaar geleden. Weet je, het Oudemanhuispoort weet je niet te vinden. We nee. ben ik nog niet geweest. Nou, nee. Daar gaan je nu veel draaien. Dat zit de faculteit voor rechtsgeleerdheid van de UVA. En eigenlijk is het heel simpel: je loopt hier naar buiten, je gaat de Vijzelgracht. Uh... Als eerstejaarsstudent wist ik in 1989 ook niet precies waar de Oudemanhuispoort in Amsterdam lag. En dan iets verderop is een poort? Hij was goed verscholen tussen twee grachtjes. Maar als je de zwerm studenten op de Grimburgwal gewoon volgde, dan kwam je er vanzelf. Ik vraag me af wat er veranderd is aan het studentenleven in de afgelopen 20 jaar. Ik studeerde zelf 20 jaar geleden niet, dus ik weet niet helemaal hoe het, uh, hoe het toen was. Maar je moet gewoon vaak nu 20 uur ook echt op de universiteit zijn. En dat was vroeger wel anders. Cameron Oela is hoofdredacteur van Campus TV. Campus TV is een studentenzender voor studenten uiteraard, maar ook door studenten. En hij instrueert twee kerstverse verslaggevers. Zij gaan zo'n item maken bij de UvA. Dat is de eerste week na het, na het begin van het academisch jaar. Meestal zitten de klederszalen in die eerste week overvol. Dus misschien maken we ook nog een beetje nieuws. Dat komt goed uit, want dat wil ik ook. Dus we gaan op pad met... Patricia Goijer. En je bent... Uh, ik ben 19 jaar, ik woon in Amsterdam... en ik volg de opleiding Media Entertainment Management... op Hogeschool in Holland. En dit is... Ik uh... hey, ben Casper uh, Hering, ik ben ook 19 jaar, ik woon ook in Amsterdam. Ik volg geen opleiding, want ik wil... Uiteindelijk heel graag um, cameraman worden en studeren aan de filmacademie. En daarvoor moet ik uh, wat meer doen aan mijn portfolio. Dus, uh... Oké, okay, ik volg jullie. Laten we gaan. <middels> Hoe lang uh, doen jullie dit al? Uh, dit is nu precies mijn vijfde dag bij Campus TV. En het bevalt mij ontzettend. Vijfde dag, Bas? Ja, vijfde dag. Dus uh, Ik ben echt nog een groentje. Patricia, jij bent student. Hoeveelste jaar is het ook weer? Uh, ik ben nu derde jaar student. Dus ik ben nu begonnen met mijn stage bij Campus TV. En daarna ga ik een halfjaartje nog minors volgen. Bevalt dat een beetje? Ik bedoel, is het nog een beetje uh, te doen om vandaag de dag student te zijn? Dat bedoel ik financieel? Ja, financieel. Je moet er natuurlijk wel altijd bij blijven werken. Anders lukt het gewoon niet. Je betaalt toch uh, 170 euro per maand aan, uh, aan je studie. En dan heb je ook nog al je andere kosten. Ik moet alles zelf betalen, dus ik, ik moet gewoon erbij blijven werken. Ondertussen zijn we onder de arcade uitgekomen en het begint gelijk te regenen. Dus we gaan even de uur open doen. Kasper die rent terug in de veilige beschutting van overkoepeling. Denk je dat ze dat bij de NOS doen? Uh, nee, maar die denken vooruit en dat heb ik niet gedaan. Maar, eh, uh, wat, gaat de camera nat worden? Nee, nee, daar hebben we hoese voor. Ja, zou... Oh, het gaat eigenlijk om jou, jij wil niet nat worden. Nee. Het heeft niks te maken met dat ik geen regenjas bij heb genomen. Dus... <lacht> ik was nogal uh, laat opgestaan. Oh ja, dat is ook zo'n studenten eigenschap, hè? zeggen ze dan altijd. En dan zeggen ze altijd in één moeite door, dat komt omdat ze gisteren de hele avond in de kroeg hebben gehangen. Nou, dat heb ik dan, dan weer niet there. gedaan. Maar... Nee, dat heb ik dan weer niet gedaan. Nee, ik, uh... ik weet niet. Ik, uh, ik ben gewoon niet zo'n slaper, maar wel in de ochtend. En ja, weet ik ook weer niet of dat nou een hele goede eigenschap nee, is voor nee, een nee, journalist? Ik kan, maar ik kan heel goed opstaan, dus, uh, maar ja, niet altijd. In mijn studententijd was opstaan een van de belangrijkste problemen die op een dag overkomen moest worden. Iets meer die kant op. Yes. Okay. Met een kater, zonder ontbijt, sprong je op de fiets... wetend dat je niet op tijd zou komen voor college. Manuel te gaan autofocussen, alleen... Um... Je had altijd nog het academisch kwartiertje. Een officieel excuus om een kwartier later te beginnen... dan op het rooster aangegeven stond. Maar dat had ik al ingecalculeerd. Ik hoor je goed. Blijf doorpraten. Dat academisch kwartiertje is trouwens afgeschaft. Zoals zoveel is afgeschaft. Ik hou hem gewoon op zonnetje. Zoek naar een eerstejaars, want dat is natuurlijk het leukste om uh, voor de camera te kijken. Okay. Ik ben Fi, 19 jaar oud en uh, we hebben net ons eerste weekje achter de rug eigenlijk. Nou, het is nu je eerste week op de UvA, hoe bevalt het je? Uh, ja, heel goed eigenlijk. Heel goed. Uh, ik wil al 10 jaar lang strafpleit worden, dus ik uh, ben ook heel vastberaden aan deze studie begonnen. Dus uh, de eerste week is nu voorbij. Ik heb mijn laatste werkgroep gehad en het uh, is superleuk eigenlijk zelfs. Was het ook druk? Want dat hoor je vaak. Ja, zeg maar als, uh, als, er bepaalde ho als alle hoorcolleges vol zijn, dan uh, kun je amper de school inkomen. Dus je moet echt in de rij wachten totdat je doorstroomt. De docent uh, wordt opgenomen terwijl hij onderwijs geeft. Gelijktijdig wordt in de zaal daarnaast uh, die videoopname weer uitgezonden. Het tweede probleem in mijn studentenbestaan was de collegezaal binnenkomen. Vooral aan het begin van het jaar, als iedereen er nog zin in had, was dat moeilijk. Maar daar hebben ze tegenwoordig iets op gevonden. Ik ben Inge van der Vlies. Ik geef staats- en bestuursrecht en kunstenrecht. En ik uh, geef al ongelooflijk lang les. <laughs> Dus u kent die tijden nog wel, dat studenten buiten moesten wachten? Ja, zeker. zeker. Ik ken ook de tijd daarvoor weer. Dat het, uh, uh, want toen heb ik hier gestudeerd en wij konden met z'n allen altijd gewoon binnen wandelen. Toen was het gebouw net nieuw. Ja. Oké, okay, dank u wel. Nou, het laatste staat erop. Hè. Wat gaan jullie nu doen? We gaan nu uh, terug naar de, nou ja, de productieplek uh, waar wij uh, alles monteren. En, uh... Als wij straks het materiaal hebben ingeladen en gemonteerd, gaan we waarschijnlijk weer op pad met de camera. Ja, ik... er ermee. Dank je wel. En morgen, de kamernood onder studenten... die is nog nooit zo groot geweest. Onze telefoon rood roodgloeiend. Mensen die geen kamers kunnen vinden, die van heel ver moeten komen... enorm veel betalen voor een, voor een hele kleine kamer. En ja, de wanhoop is in Amsterdam best groot. Morgen dus. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland.nl. <telling> Straks er komt een nieuwe druk aan. De wietpil, speciaal voor Alzheimer-patiënten... De Eerste met Humeur, hier is Henk Westbroek. Omdat ik mijn rechterhand gebruik om me met het mes te scheren... en die rechterhand tijdelijk in het gip zit... besloot ik mijn baard te laten staan. Toen die baard na enige weken min of meer stond... werd me dagelijks gevraagd, draag jij een baard... Soms ontbrak me de moed om te zeggen... aan uw scherpe blik ontgaat ook totaal niets, merk ik. En zei ik dus ja, want welke man wil op mijn leeftijd... nou niet een beetje op Prins Bernard gaan lijken? Sinds ik bebaard ben zie ik er blijkbaar een stuk onbetrouwbaarder uit... want twee keer op rij werd me door zo'n iemand die achter de kassa's... in de supermarkt een oogje in het zeil staat te houden... gevraagd of hij mijn boodschappentas mocht inspecteren en toen daar geen gestolen goederen in bleken te zitten... of hij me mocht fouilleren. Hoewel ik slecht tegen kietelen kan, vond ik dat wel goed. Zo'n inspectie kost tijd. En tijd is geld, wat ik kan verduidelijken door te vermelden... dat ik als gevolg van de laatste inspectie... die ik bij de Lidl zelf mocht ondergaan... pas bij mijn auto kwam toen het parkeerkaartje drie minuten verlopen was... wat me een boete van 50 euro opleverde... En of tijd geld is. Omdat ik niet de behoefte heb anticiperend op een eventuele visitatie... bij elk supermarktbezoek een paar euro meer in de parkeermeter te stoppen... besloot ik mijn boodschappen bij een filiaal van winkelketen De Plus te gaan doen... waar ze geen tasseninspecteurs hebben. Toen ik daar voor het eerst aan de beurt was om af te rekenen... keek de kassier uitgebreid naar het plafond... en toen ik nieuwsgierig meekeek... bleek precies boven het kassapad een langwerpige spiegel te hangen. Waarom kijkt u bij elke klant in die spiegel, vroeg ik. Hoofdluisinspectie wellicht? Nee, zei de kassier, het is de bedoeling om te kijken... of een klant stiekem iets in zijn tas gestopt heeft. Let u ook nog op andere dingen dan op tassen, vroeg ik. De kassier wenkte me naar zich toe en fluisterde vrouwenborsten. Henk Westbroek: Morgen de Tochtend Humeur van Diederik Ebbingen. <middels>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 Le Normand, samen met Zas van een uh, nieuwe album dat hij deze maand uit heeft. Duo de mes Chanson en uh, dit chanson was La Ballade des Jeans Heureux. Vier minuten voor half elf, dames en heren. Er is een uh, nieuwe druk voor uh, uh, Alzheimer patiënten, althans in aantocht. De wietpil, het UMC Radboud in Nijmegen onderzoekt de komende twee jaar of dementerende baat hebben bij die wietpil. Marcel olde goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoofd geriatrie bij dat UMC Radboud. Waarom een wietpil? Pil voor geriatrische patiënten. Nou, wij denken dat Alzheimer patiënten nog uh, sterk behoefte hebben aan verbetering van kwaliteit van leven. En we denken dat deze pil die wat meer ontspanning kan geven, veel mensen die onrustig en geagiteerd zijn bij een dementie kan helpen. Ja, en kun je ze niet gewoon een joint laten roken dan? Nee, dat heeft heel veel nadelen. Allereerst is de dosis veel te hoog en de dosis is ook totaal onbekend. Het hangt van coffeeshop tot coffeeshop uh, van de verstrekker af. En veel mensen willen ook, kunnen helemaal niet roken. is veel te gevaarlijk om mensen thuis met vuur in de weer te laten zijn. Dus er zijn heel veel voordelen aan het uh, unieke middel dat we nu hebben. Namelijk cannabis in een tablet. Ja, dat is een doorbraak. Hoe kom je aan de THC die je erin moet stoppen? Dat is de werkzame stof, hè? Die wordt nu in een soort chemisch proces uit de plant gehaald. Maar zo zuiver en zo zorgvuldig dat we dus... ...op de tiende milligram nauwkeurig kunnen zeggen hoeveel mensen krijgen. Ja. Het is dus echt een medicinale pil, hè, voor de duidelijkheid. Het is niet of... zo dat we dat straks op iedere straathoek kunnen kopen of in de koffieshop. Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Nee, het is echt medicinaal. En juist voor deze kwetsbare doelgroep is dat denk ik een enorme stap voorwaarts. Ja, uh, Wat doet die pil dan straks precies? Want u zegt er worden ze een beetje meer ontspannen van en zo. Zit dan straks de helft van de dementerende stoont in de stoel? Wij geven dus in ieder geval een lagere dosering dan dat mensen stoont of high worden. We geven echt vijf, zes keer lager dan je in een, een goede joint krijgt. Maar u moet zich voorstellen dat mensen met een dementie... de grip op de wereld verliezen. Ze weten niet meer wat ze hebben gedaan. Ze weten niet meer goed wat hun aan prikkels overkomt. En veel mensen worden daar erg onrustig van. Gaan loopdrang laten zien, worden geagiteerd. Als je die mensen wat meer rust kunt geven... Dan krijgt ze daarmee juist meer grip op hun omgeving. Dat is eigenlijk het doel. En dat lukt nu absoluut niet met de andere medicijnen die op de markt zijn. Waar zal het vooral bijwerkingen van voor ondervinden. Ja, ik zei net al dat u de komende twee jaar onderzoek gaat doen of dementerende daar baat bij hebben bij die wietpil. Dus die pil hebt u al. Die pil hebben we, zeker. Ja, die hebt u. Dat is dus een tamelijk uniek ding. En want het was tot op uh, heden niet mogelijk, zal ik maar zeggen, om die THC in een pil te krijgen, toch? Nee, ook voor de het geaccepteerde gebruik bij multiple sclerose... moeten mensen zich nog steeds behelpen met thee of met roken. Ja. En dat is eigenlijk iets waar de overheid ook vanaf wil. Juist. Goed, medicinaal gebruik dus in de vorm van een pil. Eh, het lijkt me dat je dat niet zomaar naar Frankrijk of naar Amerika kan brengen nog, hè? Nou, tenzij er gewoon goed gedocumenteerd een effect is... Eh, dan gaan onze broeders over zee ook eh, om, ze, om, eh, om de hoek, denk ik. Maar... Nederland is denk ik wel uniek in de zin dat wij hier wat, wat vrijer en liberaler kijken naar het gebruik. En ook gewoon kijken van wat is de winst en wat zijn de, de gevaren. Juist. Goed, komende twee jaar dus onderzoek om te kijken of het echt een gunstig effect heeft. Die pil, uh, hij is er nu uh, speciaal voor uh, geriatrische uh, en Alzheimer patiënten. Marcel Olderikert, hoofdgeriatrie van het UMC Radboud in Nijmegen. Ik dank u wel. Graag gedaan. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op KRO.nl. En blijft u vooral luisteren, want Prem is ergens met zijn bus neergestreken in Nederland. Prem, waar ben je? Nou, ik kreeg begin spontaan last te krijgen van Alzheimer. Dus ik vraag me af of ik die wietpil ook op deze jonge leeftijd kan krijgen... en of ik me kan aanmelden. Want uh, mijn uh, regisseur, redacteur Rien Aarts die stond meteen te springen. Dus ik ben bang dat we allemaal spontaan Alzheimer gaan krijgen. Maar naar uh, alle grappen op een stokje. We gaan het hebben over onze voedselvoorziening. Uh, we hebben straks 7 miljard inwoners op aarde. En hoe gaan we doen met ons eten? Eten we straks alleen maar tofu en soja? Of gaan we massaal aan de insecten? Ik ben zeer vereerd dat professor... Rudy Rabbingen mijn gast. is. Hij weet alles over uh, de duurzame ontwikkeling en de voedselzekerheid. En uh, daar gaan we over praten. Het wordt echt heel interessant. Ik beloof het u, ik ben zelden zo enthousiast als vandaag. Maar ik ben ook zeer enthousiast dat er eindelijk weer een vrouw het nieuws leest. Dus we gaan naar het nieuws van maandag 19 september, half 11, met Lieselotte Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Honderden mensen en mogelijk meer zijn gedupeerd door fraude met toeslagen van de Belastingdienst. Tot voor kort was het mogelijk om met een willekeurige DigiD de gegevens van anderen bij de Belastingdienst te wijzigen. Daarvoor waren alleen naam, geboortedatum en het burgerservice-nummer van iemand nodig. Een paar maanden geleden heeft de Belastingdienst deze manier van fraude geblokkeerd. Het kabinet is in aanvaring gekomen met het Centraal Planbureau... over de berekeningen voor het persoonsgebonden budget. Het CPB had de cijfers van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... nagerekend op verzoek van de oppositie. De conclusie was dat de bezuinigingen die de staatssecretaris wil doorvoeren... veel minder opleveren dan verwacht. Volgens de betrouwbare bronnen heeft de hoogste ambtenaar van economische zaken gezegd dat de berekeningen deels niet kloppen. En de verkoop van nieuwe auto's is in het tweede kwartaal fors toegenomen. Vergeleken met een jaar eerder werden er ongeveer 20% meer nieuwe auto's verkocht. Vooral wat personenauto's betreft steekt Nederland ver uit boven de andere Europese landen. Gemiddeld daalde de verkoop van personenauto's in de EU met 2%. En dat is nieuws op dit moment. Aan WB Verkeersinformatie. Er staat file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen de knopende Oude Rijn en Lunette 3 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht tussen Houten en Knopende Rijnsweert 5 kilometer. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Remradakation. Ik hou van eten, lekker eten, vlees, vlees, vlees, rijst, groenten... maar ik hou ook van een lekkere croissant of een broodje kaas. Ik kan kiezen uit een overvloed van voedsel, maar blijft dat zo. We hebben straks 7 miljard inwoners op aarde. Is er over 40 jaar wel genoeg eten voor iedereen... en dan verwacht men dat er meer dan 8 miljard mensen zullen zijn. Hoe beïnvloedt de schaarser wordende landbouwgrond onze voedselproductie? Vandaag in primtime aandacht voor onze voedselvoorziening. Denkt u dat we genoeg voedsel zullen produceren voor alle hongerige aardbewoners? En wat zal de invloed van de dierenliefhebbers zoals de Partij van de Dieren zijn? Eten we straks alleen tofu en soja? Of gauw massaal insecten eten? En zijn er dan genoeg insecten? Hebben we voldoende landbouwgrond? Vooral met de uitbreiding van de steden. Op deze en alle andere vragen krijgen we van professor Rudy Rabbingen een antwoord. Hebt u vragen, op- of aanmerkingen of inzichten die u wilt delen, bel me op 0800-1121, mail naar printtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag PrinttimeRadio1. Welkom bij Printtime. Professor, dochter, ingenieur Ruby, Rudy Rabbingen, um, u weet alles over onze voedselvoorziening. Ik weet niet alles over de voedselvoorziening, maar wel uh, een aantal dingen weet ik vrij goed. Ja. Oké, okay. Ik uh, kan me herinneren dat toen ik een kleine jongen was, je de club van Rome had. En die gewaarschuwd had dat er onvoldoende voedsel zou zijn voor de mensheid. Dat was in de jaren zeventig. We leven nu in 2011 en er lijkt een overschot aan voedsel. Hoe komt het? Afgelopen eeuw zijn we erin geslaagd, terwijl de wereldbevolking verzesvoudigd is de wereldvoedselproductie te verzevenvoudigen. Dus per hoofd van de bevolking is er meer voedsel beschikbaar dan voorheen. En vanaf 1960 tot nu hebben we de wereldvoedselproductie verdubbeld. En dat is niet het gevolg van een uitbreiding van de landbouwgrond, maar vooral meer productie per eenheid van oppervlak, per hectare dus. Dat is uh, vooral in Nederland is dat heel goed geslaagd. Nederland loopt voorop in de wereld. En dat is dan tegelijkertijd gepaard gegaan met het schoner produceren. Met uh, minder inzet van hulpmiddelen. Zodat je dus per eenheid product minder verontreiniging hebt. Minder gebruik bijvoorbeeld van bestrijdingsmiddelen. Minder gebruik van kunstmest. Nou, het is belangrijk om vast te stellen dat ook als de wereldbevolking... zal gaan stijgen van nu zo'n 6,5-7 miljard naar 9 miljard in 2040-2050... Dat we dan toch in staat zijn die bevolking op een behoorlijke wijze te voeden, terwijl er tegelijkertijd een enorme dieetverandering plaatsvindt. U sprak erover dat u lekker vlees wilde eten. Ja. Het is heel opvallend dat als het welvaartsniveau stijgt, dat mensen veel meer dierlijke eiwitten gaan consumeren. Dat is een zogenaamde ijzeren wet bijna. Er is geen kausaal verband, maar wel een correlatief verband. En dat heeft het gevolg dat uh, mensen met een hogere in inkomensniveau... ook meer vlees en meer andere dierlijke eiwitten gaan consumeren. En dat zien we dan bijvoorbeeld ook in China op dit moment gebeuren, volop. En we zien het ook in India. India dan wel vooral... Uh, kippenvlees, uh, ja, want kippenvlees. Daar, de koe niet, hè. Zijn, zijn nog van die dombo's? Nou, no, kippenvlees, maar ze, ze drinken wel heel veel uh, melkproducten. Ja. India is de belangrijkste producent van uh, zuivelproducten nu op dit moment van de wereld. Oké, okay, maar even terug. Dus we zijn... ...slimmer gaan produceren. Uh, en daar, we staan hier ook luisteraars vandaag... ...bij de universiteit van Rien Aert zijn vader... ...de universiteit van Wageningen... ...het bestuurscentrum aan de Kosterstraat. U mag langskomen, maar wat dus hier gebeurd is... ...professor Rabbingen... ...is dat Nederland zeg maar, met zijn innovatieve kennis... ...het voedsel produceren wezenlijk veranderd heeft... ...de afgelopen 50, 60 jaar. Ja, we zijn erin geslaagd dus veel meer te doen met veel minder. En dat gaan we ook verder voortzetten, want mondiaal is daar nog ontzettend veel te bereiken. Dus je ziet dat het merendeel van de landbouw plaatsvindt op een niveau wat nog geen 30 tot 40 procent is... van wat potentieel gerealiseerd kan worden op basis van de inkomende straling en de eigenschappen van de gewassen. En dan da da moet ik daarbij denken, wat ik altijd een beroemd voorbeeld vind, is de race in India... Die konden maar één keer per jaar oogsten. En door de invloed van de Universiteit van Wageningen vonden ze een ander soort rijst uit. Waardoor dus ze vaker konden oogsten, minder water nodig hadden en minder mest. Ja, je kunt nu ongeveer in een aantal gebieden in India kun je zelfs drie oogsten per jaar halen. Dat komt omdat dus een kortere uh, groeiperiode nodig is om het uh, hele productieproces te voltooien. En er wordt ook veel meer per eenheid van oppervlak gerealiseerd zodanig dat je ziet dat de opbrengsten van 12, 13, 14 ton rijst per hectare niet uitzonderlijk zijn. En dat betekent dus dat er veel meer monden gevoed kunnen worden... en dat de prijs van de rijst... want de voedselprijzen zijn ook niet erg gestegen. Nou nee, Nou Het opvallende is dat sinds 1950 de voedselprijzen heel sterk zijn gedaald. En als ja. u nu zegt, ik eet heel veel lekker en heel veel... Dan nog geeft u minder dan 15%, zelfs ongeveer zo'n 10% van uw inkomen uit aan, aan voedsel. Dat was in de vijftige jaren, was dat nog de helft tot 70%. En in ontwikkelingslanden is het vaak ook 60 tot 70%. Maar als die productiviteit gaat stijgen, het inkomensniveau gaat stijgen... dan zie je dat dat aandeel wat aan voedsel wordt besteed, sterk terugloopt. Luisteraars. Ik moet echt even nadenken, want voor alle pessimisten die dachten dat de wereld zou vergaan... hier hoort u in drie minuten hoe het allemaal er heel goed gaat uitzien. We gaan even nadenken en daarvoor hebben we een lekker muziekje over eten. All that meat and no potatoes just ain't right like green tomatoes. Yeah, I'm waiting, habitating. But all that meat and no potatoes, all that meat... No potatoes all that food, Dat yeah. uh, was uh, Meat and Potato van Fats, uh, Fats Waller. U mag bellen met 0801121, mailen naar printtime-ntr.nl... of tweets naar hashtag Printtime Radio 1. Professor Rabbiggen. Er uh, zijn mensen die zeggen, um, we krijgen door de erosie steeds minder landbouwgrond... He, als je kijkt naar hoe we omgaan met onze bodem... dan krijg je steeds minder landbouwgrond. Dus uw optimistisch verhaal is erg gebaseerd op het feit... dat er nog voldoende landbouwgrond zal zijn. Ja, en dat is ook heel goed mogelijk. Je moet zich realiseren dat het merendeel van de erosie... het gevolg is van armoede. En dat wil zeggen dat boeren niet in staat zijn... de inkomens zoveel onvoldoende inkomen hebben om de input te leveren... die nodig zijn om de continuïteit van de grond... Te waarborgen. En je ziet dus heel veel het zogenaamde uitboeren van gronden. Met het uitboeren van gronden is het probleem van armoede. Op het moment dat we erin slagen, dan zijn we in Afrika mee bezig. In Azië ingeslaagd om die productie omhoog te krijgen. Met behulp van kunstmest en van andere inputs. Dan zien we dat dat uh, tot gevolg heeft dat je ook heel lang in lengte van jaren op een goede wijze kunt produceren. Maar voorkomen moet worden dat je gaat, uh, uh, gaat uh, uitboeren van gronden. Erosie op zich is helemaal geen slecht verschijnsel. Want, nee, want als, Nederland, als er geen erosie was, dan was Nederland er niet. Wij zijn natuurlijk helemaal sedimentatie, en dus is de bereikste landbouwgrond is doorgaans neergelegd door rivieren. Dus erosie zegt echt een goede zaak dat er ergens zand wordt weggehaald. en dat het ergens anders wordt opgehoogd. Want waar het wordt opgehoogd, daar is er goede landbouwgrond. Nou, je ziet dan doorgaans heel veel klei-achtige, omdat het het lichte materiaal is. Dat heeft dan tot gevolg dat je dus heel veel rivier- en zeeklei en dat zijn goede landbouwgronden. Aha, dus erosie is een natuurlijk product. wat aan de ene kant, dus zeg maar de Alpen die hebben last van erosie. maar dan komt het ergens in het Middellandse zeegebied weer een goede landbouwgrond. Zo is het. Maar, het heeft, uh, maar we moeten alleen voorkomen dat het uit de klauwen loopt. En dat is de reden waarom we zeggen... Van, nou, zorg er nou voor dat je uh, dat op een zekere wijze uh, goed begeleidt... zodat het benut kan worden. Oké, okay, we, uh, we hebben een heleboel bellers en dus We beginnen bij Rebecca. Goedemorgen, Rebecca. Ah ja, goedemorgen, Prim. In de eerste plaats wil ik zeggen... Dat ik toch ontzettend blij ben dat het weer maandag half elf is, want dan hoor ik jouw stem weer. Dankjewel, daar wil Rebecca. ik mee beginnen. Dank je wel Rebecca. Over voedseltekorten. Wat ik nooit begrijp, en ik hoop daar nu antwoord op te krijgen. Als er veel overschot is aan groenten, dan wordt alles doorgedraaid. Nu krijgen wij uit alle landen van de wereld, krijgen wij in de supermarkt, krijgen wij groentes, eten, noem maar op. Het komt overal vandaan. Waarom wordt het doorgedraaid en waarom wordt het niet op transport gezet naar landen toe waar ze niets te eten hebben? Professor uh, Rabbingen, weet... wacht even, Rebecca Halade. Professor Rabbingen. Het is inderdaad juist dat er ongelooflijk voedsel verloren gaat. Uh, het merendeel van het voedsel wat verloren gaat, uh, uh, is in, bij huishoudens. Dat is uh, niet in de productieketen, maar vaak in huishoudens. En dat komt omdat heel veel mensen hun uh, te veel voedsel inkopen en dat weggooien. En dat is in het westen is dat een enorm verschijnsel. Uh, de uh, Staten... Ik moet zeggen, professor Rabbingen, ik ben er mede schuldig aan. Ik ben nu anders gaan inkopen. Vroeger, toen de kinderen klein waren, kocht je meteen voor de hele week. En ik merk nu, ik, ik ben anders geen, want ik gooi er ook inderdaad te vaak groente weg. Ja, maar, ja, maar dat bedoel ik nog geen eens. Wat bedoel je Je wilt het materiaal wat van elders hier naartoe gebracht wordt en vervolgens niet wordt benut. En dat zou je dus eigenlijk graag willen besteden op plekken waar honger is. Nou, het probleem is alleen dat... De, het... Ja, of... Maar er... ja, of... Als er een overschot is aan tomaten, aan komkommers... Ja, maar... uh, en de prijs wordt te laag, dan wordt alles doorgedraaid. Ja, dat is Als we een... dat nou eens niet door zouden draaien... Doordraaien, het doordraaien heeft te maken met het feit dat je dus een minimumprijs wilt. En dat is het, uh, het veilingwezen, is erop gericht om die minimumprijs te garanderen. Want dat heeft dan tot gevolg dat de producenten een, uh, nog een inkomen krijgen. En in het, andere geval... het is dus gewoon een economisch vraagstuk. Geen het vr vraagstuk? Dat is geen voedselvraagstuk, het is een primair een economisch uh, vraagstuk om een inkomen te verwerven voor diegenen die tomaten produceren. En als Rebecca de zin kreeg... we gaan al die komkommers en tomaten dumpen in Afrika... dan hebben de lokale boeren problemen. Nou ja, dat zou helemaal niet lukken. Want uh, voordat ze aankomen zijn ze al bedorven. Oké, okay, dankjewel voor het bellen, Rebecca. Uh, Robert zegt hier, en dit vind ik, want Riense vader, dokter Aards, die sprak hierover ook wel met mij. Robert zegt, ik ben niet negatief en hoopvol voor de toekomst, uh, maar ik kijk wel met enige zorg naar het fosfaattekort wat in de wereld aan het ontstaan is. Geen fosfaat is geen plantengroei. Dat klopt helemaal. Fosfaat is uh, bijzonder belangrijk, want het is de energiehuishouding in planten wordt bepaald door fosfaat. Fosfaat is een eindige grondstof, maar gelukkig zijn er heel veel plekken in de wereld waar wij uh, nog fosfaat kunnen verwerven. Ja, maar hoe lang nog, professor Rabbingen? Nou, honderden jaren. Het is uh, op het moment dat je nu kijkt naar de economische uh, mogelijkheden, dan is het wellicht 40 of 50 jaar. Maar op het moment dat je naar de technische mogelijkheden kijkt en naar de plekken waar je het nog gevonden kan, kan worden, is het veel omvangrijker. Maar dat is niet een argument om er zuinig mee om te gaan. Je ja. kunt het ook heel, heel goed recyclen en benutten. Hoe en dan daar... bijvoorbeeld? Want we hebben bijvoorbeeld in onze mest zit er veel fosfaat ja, nou, van dat, de koeien. Ja, dus de, dat moeten we ook weer terugwinnen en dat kan. Dat kan ook met planten. En, uh, maar hoe dan? Want, want ik snap niet. Ik, ik, ik begrijp steeds dat in bepaalde landen er tekort is aan fosfaat en in andere landen, zoals in Nederland, hebben we last van te veel fosfaat door de mest die geproduceerd wordt. Waarom lukt het niet om die fosfaat te scheiden en te hergebruiken? Wat we doen is natuurlijk, we hebben in Nederland een fosfaatvoorraad in de bodem. En dat heeft het gevolg dat we een groot aantal jaren geen fosfaatbemesting hoeven toe te passen. Maar op andere plekken is er dus een tekort aan fosfaat. Dat kan uh, uh, aangevuld worden via, via kunstmest. Maar het is ook heel belangrijk dat de fosfaat die wij teveel hebben, die vroeger ook in de wasmiddelen zat, nu trouwens niet meer. Ja. Dat je die terugvindt uh, uh, aan de benedenstrooms in de rivieren met uh, allerlei uh, wieren en andere... Uh, uh, planten, aardige groei van uh, primitieve planten. En gebeurt die, dat al? Dat gebeurt, ja. En we, we, lopen wij in Nederland daarin voorop, of zijn andere landen Amerika verder dan wij? Nee, wij zijn toch op een heel veel punten zijn we wat verder dan uh, de Verenigde Staten. Dus we, we, ja, Rien Arts uh, die de regie doet, vanaf begin begint te jeugd. Dus in feite, in alles wat u vertelt, zijn we als Nederland in die, die agro-kennisindustrie echt voorlopers. Dat is ook de reden waarom de Nederlandse agribusiness het zo goed doet. Wij zijn de tweede exporteur van landbouwproducten van de wereld. En dat is allemaal verpakte kennis, verpakt water, verpakte lucht en verpakte energie. En wie is nummer 1? De Verenigde Staten is de eerste, maar de Verenigde Staten is ook wel wat groter dan Nederland. Oh, dus het komt door volume, maar als je kijkt uh, ja, zeg nee, maar relatief, dan zijn wij... 50 miljard per jaar exporteren wij aan uh, landbouwproducten. En ik zeg verpakt water, dat is uh, groenten, komkommers, tomaten enzovoort. Verpakte lucht, bloemen, verpakte kennis... 30% van alle zaaizaad in de wereld komt uit Nederland. Dus verpakte kennis. Als u een kilogram tomatenzaad hier neerzet... Ja. en er is een kilogram goud ernaast... en ik, en ik laat u kiezen, dan kiest u die kilogram goud. Dat is nee, ik niet. Ik kies voor de tomaten. Ik ben slim. Precies, en dat is heel slim, want dat is twee keer zoveel waard als een ja. kilogram goud. Ja, dat had ik al uit. Maar, maar ja, professor Rabbing, ik hoor niet tot de domboos. Uh, uh, John Koenraads, onze vaste uh, luisteraar, die vraagt... Uh, meer weet aan de tofu en de soja, raken die dan nooit op? En zitten er wel voldoende voedingsstoffen in, die soja en die tofu? Ja hoor, daar zit voldoende voedingsstoffen in. Als je er maar voor zorgt dat je ook je mineralen aanvult... en dat je ervoor zorgt dat uh, datgene wat je met dierlijke consumptie... en dierlijke eiwitten binnenkrijgt, dat dat op een goede wijze... Uh, goede wijze wordt benut. Nou, dat is uh, echt goed mogelijk. Maar je moet dan wat beter en wat langer nadenken. Maar zoals gezegd, dat is dus in feite een overschakeling naar een vegetarisch die dieet. Ja. Dat zien we ook op een aantal plekken, maar vooral vanuit morele overwegingen. Op het moment dat je gaat kijken uh, wat er in de wereld plaatsvindt... dan zie je juist het tegenovergestelde, namelijk een verschuiving naar een dierlijk dieet. Ja, dus mensen zoals ik zonder moraal die blijven aan het vlees... en het zijn altijd de hoogmoraalbegaafde uh, mensen die zeggen vegetarisch, nou, want uh, geen andere doden. Dat vind ik ook wat overdreven, want ik zou je niet willen beschuldigen van uh, het immoreel zijn. Nou, maakt u zich niet druk, ik beschuldig mezelf. Goedemorgen meneer Van der Wal. Goedemorgen. Oké, okay, uh, ik hoor van Riem dat u een heel immoreel voorstel heeft. Nou, uh, ik bemoei me sinds maart van dit jaar met het eten van insecten. Pardon? En uh, Wat zegt u? Pardon, u eet insecten sinds maart van dit jaar? Ja, we hebben wat, uh, wat geprobeerd. En uh, ik moet zeggen dat het me mee is gevallen uh, qua smaak, qua uh, uh, ja, manier van eten. Ik wat, moest er eerst ook niks van hebben. Het had een hoog viervector gehalte. En uh, ja, sinds, uh, sinds kort heb ik mijn eerste uh, insecten in mijn mond gestopt. Maar wel, en, uh, wat was dat? Wat was dat? <laughs> uh, ik heb nu uh, springhaantjes geprobeerd en uh, meelwormen, uh, buffalowormen en dergelijke, die worden ook uh, in Nederland verkocht. En uh, Universiteit van Wageningen is daar ook uh, uh, ja, heel erg druk mee. Ik heb destijds met uh, Arnold van Huis, die uh, hebben contact gehad en uh, we hebben wat gesproken heb ik nu ook nog steeds contact mee en uh, via Facebook en Twitter promoot ik het, uh, het idee om met elkaar uh, ja, insecten ook als uh, toevoeging op het... Uh, Meneer Van der Waal, tafel. heeft u een bedrijfje dat in insecten handelt of bent u gewoon liefhebber? Ik, uh, ik, ik ben met name uh, een liefhebber en uh, ja, ik wil alles weten erover en wil dat delen met, uh, met iedereen die er wat over wil weten. Dus. Uh, ja, je kunt op internet, kun je me opzoeken en dan, uh, dan kun je daar uh, dingen over lezen. Ik probeer zoveel mogelijk te verzamelen, want het is, ja, het is toch nog wel heel erg onbekend, ook in Nederland. Heb dus in je de een website, wereld. meneer Van der Waal? Want ik vind dit echt hartstikke leuk. Heb je een website waar... Uh, ja, dat is, dat is insect dus ja, insecteuro.com. Insect, ja. Oké, okay, meneer Van der Wal, hartstikke bereik. Ik vind het leuk, dat met Eetjakker, professor Rabbingen. Gaan we in, in de westerse wereld weer meer aan de insecten? Nou, we eten al heel veel geleed poten, hè. Dus uh, we eten natuurlijk kreeften, we eten garnalen... en nu gaan we ook insecten eten. En dat is denk ik een hele verstandige ontwikkeling... omdat namelijk daar de omzetting naar uh, dierlijke eiwitten veel efficiënter is... dan bij een hele hoop dingen die we nu eten. Zoals bij kippen, varkens, om niet de laatste plaats in rundvlees. Want dat is het meest inefficiënt oh uh oh maar en, en wat in Azië weet ik dat ze die insecten eten. Vietnam, Indonesië, uh, die komt rijden. En wij haalden altijd een beetje de neus ervoor op. ja, ik, ik, het kan natuurlijk uh, hier op de recepties in Wageningen bij uh, verschillende promoties worden dus ook uh, de hapjes, dat zijn dan insectenhapjes, worden geserveerd. En mensen vinden dat geweldig. Serieus? Welke, waar moet ik aan denken dan? Nou, je kunt aan meelwormen denken en u kunt dus inderdaad aan springhanen denken. Maar je kunt ook uh, aan uh, een hele hoop maden en dergelijke, uh, die kunt u ook aan denken. En op een letterwijze voortgebracht. Eet u ze ook zelf? Ik heb ze wel eens gegeten, ja. En? Nou, ja, het is niet te onderscheiden van kreeft. Ja, oké. Okay. Oh, luister, ik, okay. uh, ik, ik moet op. Uh, uh. Um, um, ik kreeg van Mareke Kramer een mail, heeft Prim en de prof gehoord van Plantlab, waar men met behulp van licht met substraat in flats met 10% van waterverdroogde producten kan verbouwen. In flats kan dat dus geen druk op de grond. Nou, Mareke Kramer, we hebben dat aangedacht. Want goedemorgen, uh, Philip van Tra. Goedemorgen. Wilt u alsjeblieft aan de luisteraars vertellen wat u allemaal wil gaan doen in Amsterdam? Uh, wij willen in Amsterdam in een uh, leegstaand kantoor of bedrijfsgebouw uh, een van de eerste indoor uh, ledkwekerijen in de stad ne neerzetten. Oké, okay, en bent u er al mee begonnen? Hoe loopt het? Nee, we zijn er nog niet mee begonnen. We hopen eind dit jaar, begin volgend jaar, uh, de, de eerste kwekerijen te openen. En dan ga je dus de groenten kweken in een plantlab? Ja. En dat betekent? Dat betekent in een uh, uh, voor daglicht afgesloten ruimte. Dus in wezen een donkere ruimte uh, wordt een, een labachtige omgeving gebouwd. Een klimaatkamer. En in die klimaatkamer kunnen we aller, allerlei soorten groenten, kruiden, kiemplanten uh, gaan produceren. Maar, maar gaat het niet veel energie kosten? Uh, uh, nou ja, kijk, de, de huidige uh, kwekerijen waar uh, de tomaten vandaan komen kosten ook energie. Uh, nou, wat wij nee. proberen te doen is uh, in ieder geval dat allemaal te voorzien met groene energie maar die ik, uh, we uh, uh, ernaast gaan opwekken. Professor Rabinga, ja, als ik even mag onderbreken, Eén, wat betreft uh, de, de kassen, die slagen we nu al in om die energie uh, producenten te maken, doordat we de, okay. de energie die we oogsten uh, in de uh, aquifer dus onder de grond opslaan in de winter gebruiken, zodat kassen energie de Leveranciers zijn in plaats van energieslurpers. Maar dat plantlab, dat is in feite gebruik maken van de grondslagen van de plantaardige productie. Maar een heel klein deel van ons zonlicht wordt gebruikt in de fotosynthese. Er zijn twee of drie bandjes in het zichtbare licht die fotosynthetisch actief zijn. Die bandjes worden er met LED-lampjes, als het ware, worden die uh, eruit gehaald. En die, dat vergt veel minder energie dan dat je totale licht. Uh, Hoeveelheden er zou produceren. En is dit een goede ontwikkeling? Wat dat is een of... ontwikkeling die dus in feite uh, gebaseerd is op die grondslagen plantaardige productie. Zo'n plantlab bestaat al in uh, Den Bosch. Uh, daar uh, hebben dus uh, oud-Wageningen uh, dat opgezet. En dan kun je dus, zoals dat dan heet, vertical, vertical farming. Dus uh, verschillende lagen kun je dan je komkommers en je tomaten kun je produceren. Het gebeurt ook al met potplanten. En die kunnen dan uh, op een zeer efficiënte wijze worden geproduceerd. Het... Uh, de planten groeien op substraat, of eigenlijk zelfs helemaal op, uh, op watercultuur. En dat heeft dus tot gevolg dat je ook met zeer weinig, zeer hoge productie kunt realiseren. Wauw, uh, meneer Vatra, u gaat dat bedrijf, ja. Den Bos, dat gaat met u samenwerken. hè? Ja, ja. ja. oké. Okay. Uh, we, we zijn uh, bezig met een aantal bedrijven, waaronder uh, Plantlab, uh, Philips en een aantal andere bedrijven, dit neer te gaan zetten. Omdat het toch wel een vrij grote onderneming wordt. Doen we dit gezamenlijk. En willen we zo laten zien dat het vertical farming idee, en dan in de stad, dat het mogelijk is. Oké, okay, hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilde komen. Ik wens u veel succes daarmee. Professor uh, Rammingen, nog snel wat vragen. Je kunt voedsel wel driemaal maal zo snel laten groeien. Maar ik hoor niets over de voedingwaarde. Is die driemaal maal minder, dat vraagt Dirk zich af? Nee, absoluut niet. Want we moeten ervoor zorgen dat dat op een evenwichtige wijze erin zit. En daar kunnen we ook alles aan doen door op een goede wijze de plantenvoeding te bewerkstelligen. En daar heeft ze heel veel ervaring mee. En dus kun je ook ervoor zorgen dat de tomaten die u uit zulke soort situaties krijgt... niet alleen lekker smaken, maar ook heel rijk zijn aan vitamine en dergelijke. Ik kreeg twee vragen van zowel Kemp als Tjarek Rijnkinga. Uh, dat het probleem geen tekort is aan voedsel, maar een distributieprobleem. Wat is het nou? Hebben we nou een distributieprobleem of hebben we echt een voedseltekort? Het distributieprobleem is het ook, maar toch is het van belang om te realiseren dat het merendeel van het voedsel in de wereld lokaal en regionaal wordt geproduceerd en geconsumeerd. Om de gedachte te bepalen, u bent een rijsteter, 650 miljoen ton rijst wordt er mondiaal geproduceerd en geconsumeerd. De wereldmarkt is maar ongeveer 40 miljoen ton. Dus het overgrote merendeel wordt lokaal en regionaal geproduceerd. Het over de wereld slepen van voedsel is geen oplossing. Het heeft wel een oplossing om op die plekken waar het dus tekorten zijn... zoals in Afrika, Sub-Sahara-Afrika... de landbouw uh, te uh, stimuleren om hogere producties te realiseren. Maar ze hebben daar geen geld. Want kijk, in feite draait alles om geld. Om een voorbeeld te geven, de Nederlandse appels... die gaan massaal naar het buitenland en hier op de markt... heb je appels uit China. Ja, dat, dat heeft te maken met uh, het uh, niet hebben van grenzen. Maar het uh, merendeel van de appels wordt gelukkig toch hier geconsumeerd. Dat is niet het geval met de tomaten en de nee. komkommers. Maar het is wel van belang om uh, dus regionaal uh, ervoor te, te zorgen... dat je dus daar ook voldoende productie hebt. En dat betekent dat in Sub-Sahara-Afrika geïnvesteerd moet worden. Geïnvesteerd ja, maar, door de landen. Maar dat gewoon... is zo idealistisch, Professor Rabbeke. Afrika heeft, Afrika heeft geen geld. Ik hoorde uh, vrij, laatst op de VPRO een prachtig interview van iemand... die een boek had geschreven over Afrika en Azië. In Azië zit dat geld er, je ziet de ontwikkeling. Afrika is ten dode opgeschreven. Lijkt mij onzin. Uh, in Azië zijn we erin geslaagd om uh, de productie enorm omhoog te krijgen. Daar is geïnvesteerd. Maar let wel, dat uh, uh, is gebeurd doordat uh, de boeren in staat werden gesteld... op een behoorlijke wijze te produceren. En dat komt omdat er goed overheidsbeleid was. Dat was afwezig in Afrika. In Afrika zijn we dat nu enorm aan het veranderen. En een groene revolutie van Afrika is binnen tien jaar een feit. Maar dan da hangt het dus af. Bij Al die vraagstukken die we willen stellen begint met behoorlijk bestuur. Daar begint het altijd mee, maar dat heeft het tot geval dat je er ook voor alles aan moet doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar u moet zich ook realiseren dat van de 54 landen in Afrika er meer dan 45 zijn waar het een redelijk en goed bestuur is. Ja, weet u, morgen is het Prinsjesdag en we houden ervan om te klagen en te zeuren en te kunnen over Nederland. Maar als ik zo kijk naar wat er gebeurt in Wageningen en als we kijken hoe Nederland voorop loopt in die agro-industrie, hebben we eigenlijk best een goed bestuurd land. Ja, wij hebben geen slecht bestuurd land... en dat heeft te deels te maken met onze goed, redelijk functionerende democratie. Maar ook omdat er uh, soms wordt gezegd dat... Uh, en dat wordt uh, altijd laatdunkend over gedaan... dat de ambtenarij en dergelijke niet goed functioneert. Maar dat is wel een constante factor... die enerzijds wel inertie bevolgt, uh, veroorzaakt... maar aan de andere kant er ook voor zorgt dat er stabiliteit is... en dat er goed bestuurd wordt. Professor, uh, dochter, ingenieur Ruby Rabbingen... het wordt een hele drukke week. We krijgen straks uh, de Prinsjesdag... Daar alles. Wat ben ik zo blij dat u mijn gast was. U maakt me helemaal vrolijk. Ik krijg weer zin in het leven. Ik krijg zin in consumptie. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Ik dank ook alle deelnemers en luisteraars... en natuurlijk de vader van Rien Aert. Dit programma is mogelijk gemaakt... door de Nederlandse Belastingbetalers en de Stergelden... de financiers van de Publieke Omroep... Redactie Anouk Tulner, Rien Aert, Jeroen Schapok... Fatima Basha, Productie Hans Twint en Momo Sarou... Techniek, Logistiek en Transport... de Onverstoorbare Marien Albertsboer... Eindredactie Barbara van der Klis... En en de regering eet vandaag Rien aard. Zo meteen Thomassen Thomasen met de nieuwsdana Felix murders met de gids.fm. Tot morgen de dag. geniet van het lekker eten.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 Nu 50% korting op zakelijk mobiel internetten en bellen voor maar 11,25 per maand ex-BTW. Met de gratis HTC Desire Z. wel 0800-0105. Ook voor de voorbaan. Kleurprinten al vanaf 1,7 cent per afdruk. Met het Kyocera Pro Rato Color System. Kijk op gokyocera.nl en bespaar tot wel 75% op uw printkosten. Kyocera.